Je gaat me niet horen in de zwarte momenten, zal ik zeggen. Nee, dat is, nee, dat is maar goed. Ja. <laughs> dat wil ik u niet aandoen, Mario. Nee, nee, nou ja, goed. We hebben nu in ieder geval een uurtje waar we het over van alles gaan hebben. We gaan gewoon lekker onze hoofd voor zitten. Uh, Zeker, zo is het. Hey, mag ik één ding zeggen? laten zweven. Mag ik één? Black Moments Matter. Black oh, Moments okay. Matter, absoluut. <laughs> of zoals BDW, de, de schijnburgemeester van Antwerpen, die zegt van, als we nou gewoon even ophouden met dat protesteren... En we gaan de protestdagen vervangen door koopjesdagen. En als we dan de protestkoopjesdag organiseren op vrijdag... Dan is het Black Friday Matters. En, de, en dan is iedereen tevreden. Humor op het scherp van de snee natuurlijk. Oké. Okay. Dan nu... <laughs> Welkom in de wetenschappelijke aflevering van de Praathoek podcast Gebracht door Ossie, Osier en Mario uit Rotterdam. Ja, uit Rotterdam. Roet van Mario. Uit Rotterdam in de show. Goeiedag, we zijn alweer toe aan... Dat wil zeggen wetenschap op woensdag. Dus we gaan het niet hebben over flauwekul, over nieuws, over heel veel dingen niet, politiek niet. Nee, we gaan het puur lekker houden op wetenschap. En aan tafel natuurlijk mijn, uh, mijn maat, Filip. Uh, Goeiedag. Hey, hey iedereen. Dag is vandaag Mario uit Rotterdam. En dag luisteraar. En luisterares, als dat woord bestaat. Ja, en alles en wat daartussen zit. mensen die, die zich niet als luisteraar identificeren, maar toch luisteren. Ook welkom <laughs> aan hen. Ja, zeker, misschien ook wel wat dieren of zo, want ja, ja. we behandelen van alles. De hond, de hond, in ieder geval, mijn hond luistert mee. Nee, zeker. Ja, en Mario in Rotterdam, vertel eens, hoe ben jij de week doorgebold? Nou, redelijk rustig best wel. Uh, het zijn natuurlijk bedachtzame tijden, de, de, de... Het is wel zo dat nu langzaam maar zeker de terrasjes open gaan. En uh, het leven begint weer een beetje op te starten. Dus ja, ik, ik heb mijn eerste terrasje al achter de rug. Dat is erg positief. Dat is de maatstaf uh, van beschaving, hè? De terrasjes nou, de, zijn open. Nou, de, de, de terrasbeschavingsindex. Dat is misschien een... Uh, ja, dat kunnen we eens even de gaten gaan houden. Maar verder, uh, ja, het zijn uh, wat ik zeg, het zijn rustige tijden. Dus uh, ik heb niet al te veel te melden, maar... Uh, ja, ik zit lekker in mijn vel en het, het weer het zit alleen een beetje tegen. Ik heb wel een beetje te doen met al die horeca. We hebben die prachtige, dat prachtige weer gehad en iedereen moest binnen blijven. Nu ja. gaan de terrasjes open en het gaat regenen. Ja. Dus daar heb ik een beetje mee te doen Terwijl het land uitdroogt hè? Dat is hier, Ik weet niet hoe het in Nederland is Maar het is hier in Vlaanderen ja, echt een ja. probleem aan het worden Met uh, dalend grondwater En uh, regen Dat is prietregen, dat stelt niks voor Ik weet niet hoe het bij jullie is nu Nou daar is ook heel veel over te doen We hebben gewoon veel te, veel, uh, veel te weinig water in de bodem Zeg dus en ik bewijzen Dat Mario eigenlijk in uh, haiku's uh, spreekt Oh, ja. vertel eens. Oké. Okay. Ja? Een verrassende tijd. Terrasjes zijn weer open. Alleen het weer sukt. Oké, okay. dat kwam, dat kwam okay. uit de linkse hoek. Filip, die zag ik niet aankomen, hoor. Dat is mooi, hè? Dus ik heb, een, ik, ik heb iets nieuws gevonden. Ik ga live haikus maken. Oké, okay. een live koe een live koe ja. Ja. Nou, hebben nou, jullie dat gehoord, stomme beesten? Voortaan eh, moeten jullie maar op tijd wakker worden. Jawel. Ja, maar ze hebben toch alweer het effect te pakken. <laughs> Dat is een hartstikke ja, uh, welkom in uh, praattafel nummer 26, Wetenschap op woensdag. Het is uh, opgenomen 10 juni 2020. En uh, ja, fijn dat we aan tafel zitten. We hebben deze keer uh, een beetje thema's. Mario uh, gaat dit een beetje redigeren vanaf nu, daar ben ik erg blij mee. Uh, en hij vist dat soort dingen graag uit. Dus we hebben een paar nieuwe rubrieken. En ik zou zeggen, ja, waarom beginnen we niet met de allereerste? En dat is... Het Orgaan van de Week. Ja, het Orgaan van de Week. En dan heb ik het niet over een clubblad... of over ja. een... Nee, uh, nee. Een, geen voetbalbond. Nee. nee, precies. Maar eh, een, een, een orgaan in, in een levend... Want het gaat niet alleen over mensen, maar eigenlijk de organen die je opnoemt, komen er ook wel in andere dieren voor? Of hoe moet ik dat zien? Ja, natuurlijk. Ja, want dat opnoemen. vind ik ook interessant. Uh, ik, ik, ik, Mario, ik hoor dat dikwijls bij wetenschappelijke documentaires. En dan, ja, dan wordt er ook de, de binnenkant van bijvoorbeeld een insect beschreven. Uh, ja. Jij bent toch ook van de insecten een beetje. Hoe, hoe, hoe werkt dat spijsverteringsstelsel van een doorsnee insect, een kever? Heeft uh, nou, dat een maag, heeft dat een darm, heeft dat een, of, of hoe spreekt men daarover? Uh, nou, het heeft zeker een maag uh, en het heeft ook een darm. Het is ook eigenlijk precies hetzelfde, alleen ze worden dan ietsje anders genoemd. Uh, de, de, het ligt een beetje aan welk insect het is, want je hebt natuurlijk ontzettend veel vari varianten in het, het, het, het, het belangrijkste is, wat eet het insect? Is het een rover, laten we zeggen mm -hmm. de loopkevers in Nederland, die mm -hmm. vangen andere insecten. En die doen zich dan voornamelijk te goed aan de, aan de hemolymphe. dat is het bloed zeg maar, van de kever. En, uh, en uh, het, het spierweefsel. Maar ja, je hebt ook uh, insecten die uh, eten uh, plantaardig. Denk maar aan, aan mieren heel vaak, denk maar aan parasolmieren of zo. Alhoewel, dat is dan weer wat anders, want parasolmieren, die knippen die stukjes blad af. Dat zijn eigenlijk boeren die slepen dat mee het nest in mm. en laten daar schimmels op groeien. En die <laughs> schimmels leveren weer oh, het, het eten voor de, voor de larven, zal ik maar zeggen. Dat zijn, dat zijn stikstofverbindingen voornamelijk. Maar dus de planteneters, ja, die, die hebben, dat is weer een, heel andere, een hele andere manier van uh, spijsvertering. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld termieten neemt, termieten kunnen hout verteren. Dat is mm -hmm. heel bijzonder, want in hout dat, dat lukt maar weinig organismen om hout ja, te Je hoort dikwijls en... zo mensen die uh, gestrand zijn uh, en ergens in de natuur in een bos hangen in de winter. en die beginnen boomschors te eten omdat ze honger hebben. Uh, daar zit gewoon geen voedselstof in voor ons zoogdieren. Mm -hmm. Nou ja, het is natuurlijk wel cellulose. Dat is een ah, ja. suiker, dus in principe is dat eetbaar. Alleen wij kunnen het niet verteren. Ah, ja. en, en zo hebben termieten in hun uh, spijsverteringskanaal uh, kolonisch bacteriën leven. Die die, dat, die die cellulose om kunnen zetten in een kleinere, in, in een suiker die ze dus wel kunnen verteren. Dus dat is een vorm van symbiose, van mutualisme. De, de bacteriën zijn blij en de, en de termiet is blij. Dus zo zijn er heel veel soorten, uh, verschillende uh, zeg maar, uh, manieren... waarmee uh, insecten uh, hun spijsvertering uh, doen, zou ik maar zeggen. Ja. Alright. En ergens in die spijsvertering komen we namelijk het orgaan van de week voor. En dat is namelijk de milt. Jij hebt een hele een populaire orgaan gekozen. De mild. De milt. Ja, is... We gaan op een milde manier over de mild... <laughs> <laughs> Alles leren Mario. Die heeft uh, deze de mild gekozen, want uh, ja, gewoon. Denk jij? Je gaat het over een gemiddelde mild of een? Uh... Nou ja, je hebt uh, de gemiddelde mild die ziet er normaal uit. Je hebt ook hele grote milten. Je hebt uh, uh, sterker nog, er is zelfs een. Uh, nou, dat, moet ik even, dat ga ik zo vertellen. Ja, voilà, We gaan niet zeer. Ja. Even uh, naar mijn, uh... mijn leekschap, mijn ja. leekschap de mild. Ik heb daarvan geleerd toen ik ooit op uh, lagere school zat en de organen van de mens oh, okay. met een grote poster op de muur. Dit is jaren zeventig. Okay. Zo'n elektroposter. En de mild. Oh, <laughs> ja, daar werd zo'n beetje vlug over gegaan, Mario. Daarom ken ik er ja. heel weinig van. Het is een, een soort van broertje van de lever. En de gal heeft er ook iets mee te maken, maar de mild is een mysterie voor mij. Dus okay. shoot. Nou, om te beginnen, de mild. We kennen hem allemaal als we zeg maar, met, zonder enige conditie gaan hardlopen. En je mm. krijgt zo'n steek in je zij. Aha. Dan is de mild, die gaat dan knijpen. De mild is, nou, is een, die heeft eigenlijk niets met je spijsvertering te maken. Het is een lymfeknoop, het is een onderdeel van je lymfesysteem. En mm. in, in dat lymfesysteem, dat is eigenlijk een secundair vaatstelsel. Dus overal waar je bloedvaten vindt, vind je ook wel kleine lymfevaten. En dat, is, en dat is zeg maar een transportmiddel een, een, een, voor ons immuunsysteem. Dat limfe, in, in dat daar vind je allerlei uh, cellen die betrokken zijn bij de afweer van, uh, hmm. de afweer van je lichaam. Nou ja. Dat maakt een paar vagen, monocyten, noem het maar op. En je hebt een paar grote klieren, lymfeklieren onder andere. Je hebt de, de, de, de, de, de, de, de, de thymus die zit in je nek en die is heel belangrijk als je jong bent. Een soort hmm. leermodule. Uh, en, en, maar zo is de mild ook een lymfeklier. En de, wat de lymf voornamelijk doet, zijn, zijn functie, die heeft eigenlijk drie functies. Uh, uh, de, met name die, uh, wat ik al eerder zei, dat immuunsysteem. Daar is die best wel belangrijk in, omdat daar dus bepaalde cellen gemaakt worden. Uh, en, de, en, maar de, de, wat, het grootste gedeelte van die uh, milt is eigenlijk bedoeld voor... Het, uh, uh, voor een, een soort uh, recirculatiesysteem van je bloed. Dat is een, een, een bloedzuiveringsmachine? Uh, oh, ja, Ja. ja, ja. En, een, een, een rode bloedcel heeft geen celkern. Die deelt zich ook niet. Er zit oh. geen DNA in. Nee, die, die, oh. die, band, die hoeft zich ook niet te delen. Want na een paar maanden is die op. En is die op, dan, gaat het, dan uh, begint hij al beschadigingen te vertonen. Dan wordt hij gerecycled in Dan is het echt vuilnis. Zo'n bloedcel wordt vuilnis voor ons lichaam. Ja, ja, ja. dat gaat heel elegant, want er zitten allemaal hele kleine buisjes in die mild. Mm -hmm. uh, de, dus je hebt dus ha haarkapillairen en als ze nog kleiner worden, dan noem je het sinusoïde. Sorry. Mm -hmm. En dan, is het, dan heb je eigenlijk een, uh, een, een heel dun buisje waarvan de celwand, dat noemen we het endoteel, hier en daar gaatjes heeft waar gezonde bloedcellen nog wel doorheen gaan. Maar die kapotte cellen niet meer, want die zijn namelijk onregelmatig van vorm. Die worden dan gerecycled, eigenlijk. En uh, die worden dan, en dat ge ge de gerecyclede babbes wat je ervan overhoudt... ...gaat via de poortaden naar je lever. En die maakt daar weer, uh, dat, dan noem je het bilo uh, bilirubine, dat is een mooi woord. Dat is een, eigenlijk een giftige stof, maar het wordt een beetje gebonden met een ander stofje, albumine. En die bilirubine, die afvalstof... Uh, daar zit dat ijzer in. Dat wordt door de lever teruggewonnen. Uh, en die, wat dan nog overblijft van die bilirubine... komt uiteindelijk in je galblaas terecht. En dat is ook een kleurstof. Dat geeft ook die prachtige bruine kleur aan je drol. Dat is de bilirubine. Oké. Okay. De prachtige bruine kleur van mijn drol. Oké, okay, we leren ja, het toch gewoon door elke keer. Wat. <laughs> en sterker nog, als, dat, zeg maar, als het een keertje fout gaat... en die bilirubine komt per ongeluk in je bloed terecht... Dan word je geel, dat noemen we geelzucht. Heb <laughs> je dus die Je moet een krachtige bruine drollen hebben, want anders is er iets mis ja. als, als onze drollen geel worden. Ja, nee, zeker. Dus het is eigenlijk een heel elegant systeem. Dus het ijzer wordt teruggewonnen. Dat wordt gewoon weer gerecycled. Wordt ja. weer in, zeg maar, in, uh, in de nieuwe bloedcelletjes gedouwd. Ja. En, uh, de, en daarnaast, de milt is nu ook een soort van een, uh, reserveopslag voor, bloed, voor bloedhoeveelheden. Ja, ja. Heb je dus extra bloed nodig, dan, kan je, uh, dus een, een, een, een, dan gaat die mild knijpen. En dan heb je ineens wat extra bloed en dan is die steek in de zij. Mm -hmm. ja. Ja. Uh, sterker nog, je hebt zelfs uh, volkeren. Je hebt bijvoorbeeld een Aziatisch volk. Dat zijn de zeenomaden, worden ze ook wel genoemd. Die hebben, uh, evolutionair gezien, die hebben, uh, die, hun mild, mild zit er iets ander uit, anders uit. Die is namelijk de helft groter. Dat is een zuurstofbloedopslag, waardoor ze... Die duiken naar, naar zonder uh, snorkel of wat. Die duiken uh, naar beneden het water in om vissen en zeekomkommers en dergelijke uh, naar boven te halen. En kunnen dankzij die vergrote mild. Uh, bijna vijf minuten hun adem inhouden. Oh ja. Nou, ik weet met dit van de mild, uh, toen ik in de militaire dienst zat... Toen begon de mild, uh, inderdaad... De mild, uh, mild. <laughs> Ja, ja okay. nee, maar uh, wij moesten toen ook uh, beginnen met hardlopen... en uh, conditie opbouwen en zo. En inderdaad, zoals jij zegt, als je daar uh, niks van kan... dan uh, krijg je inderdaad een steek in je zij... na een, aantal, na een minuut of zo begint dat meestal. Ja, dat en dat blijkt TV. dus inderdaad het ophopen van afvalstoffen. En daar is een hele simpele uh, oplossing voor... Je moet gewoon harder uitademen dan dat je inademt. Je moet je gewoon veel harder concentreren op het uitademen... wat je intuïtief niet doet. En dan kan je dat vermijden. Maar dat komt dus inderdaad de, omdat je Milt dan ineens uh, over stelpraakt... met allemaal uh, rommel, want alles gaat dan wat sneller. Uh, ja, militaire dienst. Zo, dat is uh, mijn, ja, mijn, uh, mijn verhaal de van mild de Militaire dienst. Ja. Ja, schande. Oh ja, maar ja, al met al is het toch best wel een, een fascinerend orgaan. De meeste mensen denken, ja, wat is nou een mild? Wat heb je eraan? Je kan trouwens ook zonder mild leven. Dat is ook nog wel te doen. Uh, dus het is dus, dus niet echt uh, zo wat, kritisch. Maar wat heeft maar, dat dan voor gevolg? Uh, nou, je, je, je, je zal gevoeliger zijn voor, voor bepaalde vormen van ziekte. Dat denk ik wel. Hmm. Uh, maar uh, over het algemeen... Uh, is, is je hele, uh, laat ik het zo zeggen, net als uh, je, je, je hele lymfiesysteem heeft een zekere overcapaciteit. Dat zie je ook bij je nieren. Je kan prima leven met één nier of zo. Uh, dus dus uh, de, de, de taken worden toch wel. Kijk, het is niet zo eenduidig als dat ik nu zeg. Uh, de, de taken worden toch, kunnen toch ook wel enigszins verdeeld worden. Ja, maar. Dus maar mensen ik... zonder, zonder een mild komen ook nog wel de dag door, zou ik maar zeggen. Maar ik moet wel toegeven, zoals jij het uitlegt, verwonder ik me elke keer weer over wat een enorm wonderbaarlijke machine wij eigenlijk onder ons vel uh, hebben zitten, tussen die botten hangen en zo. Dat is wel... <laughs> ja. Ik ga zelfs zeggen, van zelf en Mario, ik ga zelfs zeggen, ik hou van mijn mild. Polybilirubine. <laughs> <laughs> rubine, prachtige drollen. Ja, zo, zo is het. Luistert... De, haiku, de haikus komen eruit als prachtige bruine van rollen vandaag. Dus uh, en nog eens de luisteraar aan herinneren: de haiku is een schema van lettergrepen, vijf lettergrepen. Eerste regel, zevende lettergreep, tweede regel, vijf lettergrepen, de Derde regel. Ja. En is van, dat is mijn, ik ben een beetje autistisch met cijfers, dus ik zie naar taal ja. en ik hoor woorden. En ik weet onmiddellijk dat een woord uit vier of vijf lettergrepen bestaat. En ik moet zeggen, Mario is vandaag een vat vol inspiratie voor me. Met okay. Billy Rubine scoor ik onmiddellijk zomaar gratis vijf lettergrepen. Dus, <laughs> ja. Dan heb ik een haiku. Als ik er vijf heb, dan heb ik een haiku. All right, jongens, ja. wacht even. U luistert naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag Podcast. Zo schuiven we door van de mild naar het volgende onderwerp. Mario heeft een fascinatie met ten onrechte. Of nou, laat ik het eerst even aankondigen zoals dat hoort. Ten onrechte verguisde wetenschappers. Zo is dat. Ten onrechte verguisde wetenschappers. En dat zijn er nogal wat. Daar kunnen we een hele mooie serie over maken. Uh, vandaag heeft hij er eentje uitgekozen. Die wil ik eigenlijk even introduceren met een allerraardigst uh, stukje audio... waar ik over de man heb gevonden. Uh, laten we er even naar luisteren. Hey, Mario, je hebt hem ook al eens gehoord. Ja, natuurlijk. Ja. En dan uh, gaan we eens even kijken wat die vogel allemaal teweeggebracht heeft... en waarom hij ocharm zo heel erg verguist is geweest. Want echt leuk was dat zeker niet, hè? Nee. Uh bell erbij jongens In the year of nineteen ten there was a scientist whose name was Alfred Wagoner He noticed that the continents look just like pieces of a broken puzzle By 1915 he called it Continental With his fellow scientists who sang, oh, oh, oh, oh, Ha, ha, <laughs> Alfred is <laughs> <Wing. laughs> <laughs> <laughs> No. <laughs> <laughs> Ja, superleuk. Alfred Wegener. Het is een vrolijk liedje, maar uh, Mario die gaat ons uitleggen waarom eigenlijk het helemaal. Niet... Het was een bewonderenswaardig iemand, maar waarom het toch een beetje of best wel redelijk of misschien zelfs heel erg tragisch was. Laten we eens gaan luisteren. Mario, hoe, hoe zit het met die Alfred? Nou ja, het was natuurlijk een hele veelzijdige wetenschapper. Hij heeft veel betekend in allerlei gebieden, maar. Uh... Hij zag in, uh, voordat eigenlijk, er waren wel hier en daar wel theorieën. Maar hij was wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer hebben we het over, sorry, even een jaartal en zo, wanneer? Nou, je praat ons over, plaatsen. Maar, ik, hij is uh, echt, hij is in, in, aan het begin van de vorige eeuw, uh, daarvoor, denk ik, even kijken, ik, uh, ik denk dat hij 1890 of zo, uh, ik heb geen flauw idee eigenlijk. 90 uh, was hij gestart. Nou even even googelen. <laughs> maar uh, dus, het was dus een hele vroege wetenschapper toen er nog, nog geen internet was. En uh, toen men nog netjes brieven met naar elkaar schreef en dergelijke. En de polemieken gewoon uh, keurig uh, via de post gestuurd werden. Netjes minder nette brieven uiteraard. Zo is het. En uh, wat hij merkte, uh, wat, hij, wat hem opviel, is dat als je naar, de, de, de, naar een wereldbol kijkt, dat je eigenlijk die continenten prima in elkaar kan schuiven... tot eigenlijk één continent, zou je kunnen zeggen. Uh, en hij posteerde toen de stelling... dat de aarde uh, een uh, schollen heeft, als het ware, platen... die ten opzichte van elkaar uh, kunnen schuiven. Denk maar aan een honkbal met naden. Zo heb je dus, zeg maar, uh, de tektonische platen... die ten opzichte van elkaar bewegen, waardoor continenten... Uh, Beschuiven. En hij is daar als pionier als eerste aan, aan beginnen denken? Aan, uh... Nou, er waren, er waren wel wat, wat mensen die, die het wel al was opgevallen dat ja. ze zo mooi in elkaar pasten. Alleen, uh, hij uh, posteerde het, het, het, het, het principe van dat er dan een, uh, een, een soort stroom, dat dan zeg maar uh, onder het oppervlakte van de aarde, dat er een soort vloeibare massa moest zijn waarop die platen dreven. Ja, dat, en dat is dus bewezen, dat is, is ook zo, dat is de asthenosfeer. En het is niet echt, het is heel stroperig. Het is erg viskeus, dus je moet niet denken dat het echt vloeibaar is. Maar, maar het kan bewegen ten opzichte van elkaar. En in zijn leven heeft hij dat vaak geprobeerd te bewijzen. Tenminste, heeft hij vaak geponeerd, maar hij kon het nooit echt bewijzen. En gedurende zijn hele leven zijn er veel, uh, ja, uh, heeft hij buitengewoon veel weerstand gevo gevonden uh, bij collega's die eigenlijk hem nooit geloofden. Ja. En het eerste is, toen iemand helemaal dood was, toen is het uiteindelijk heel elegant bewezen. En mm -hmm. dat is uh, eigenlijk doodzonde. Dus, uh, dat was in ja, 1950 kijkt, van, die, uh, die, die Die tektoniek het is best wel heel, heel interessant. Natuurlijk uh, ja, heeft ons ja. heel veel geleerd over uh, alle aardbevingstoestanden, vulkanen, Kijk, ja, uh, ja. Hoe, hoe ons oercontinent eruit zag vroeger, hè, want ja. uh, de, de continenten oh, hey, driften ja. meteen. Uh, ik, denk, ik, denk, ik begin een beetje te denken dat we in deze rubriek, is van nog ja. heel, en, en Mario, nog heel vaak het, uh, uh, uh, het, feit, het feit dat het zo sneu is dat die mensen verguist zijn, omdat ze gewoon uh, baanbrekende ja. onderzoeken hebben gedaan. Ja, eigenlijk nou, verdienen ja. ze een, een dubbele sokkel... dat we toch ondanks hun verguist zijn en de tegenwind die ze kregen... dat kennelijk toch er een doorbraak is geweest... waardoor ze nu... Waardoor, dat is ook iets voor de doorzettingsvermogen... want we hebben een aardige lijst van die mensen... en als luisteraars ook nog suggesties hebben, heel graag. Dat kan op de praattafel, uh, een Facebookpagina... en ook op de site kan je reageren als je dat zo nodig moet... Uh, maar dat is een heel veel voorkomend fenomeen, nog steeds eigenlijk wel denk ik hè, van uh, wetenschappers. Of <tosses> je echt niet ver terug in de tijd te gaan, uh, er, er zijn zat wetenschappers die uh, proberen, die zeg maar niet geloofd worden of zelfs belachelijk gemaakt worden en waar achteraf blijkt dat het gewoon uh, prima wetenschap was. Ja. Nou ja, het is met, met, uh, met die plaattektoniek. Het is natuurlijk helemaal uh, dat is eigenlijk heel elegant bewezen, want als je naar die plaattektoniek zelf kijkt. <coughs> oh, er oh ja, ja. paar koeien. Ja, ik ook ze zijn oh, ja, zo rustig. Nog, ja, ja, ik wil nog een uitleggen over die plaattektoniek, maar maar maar, maar die ja, oudere ja, die voelen dat, he. net is zoals onze onrechte hont, die het... In de wetenschap. Oh, oh, wacht, wacht, wacht, wacht. Nee, dat moet je even opnieuw doen. We zijn er helemaal over eengestapt. Dus hier is de derde haiku vandaag: mensen een overdosis. Hier komt die. Alfred Wegener is ten onrechte verguisd in de wetenschap. Een haiku, moet, een haiku moet niet altijd mysterieus zijn. Je mag ook heus gewoon droog fucking waarheid zeggen. Maar die, tek, die, die tactoniek. Uh, daar ja. nog een laatste woordje over. Want we moeten de man ook eren. Ja, want ja, wat, wat bleek zo namelijk, bepaalde rassen, dieren en planten, zowel in uh, West-Afrika als in. Uh, of, of ja, West-Afrika en Oost-Brazilië en zo komen overeen. Hè? Bepaalde apen ja, en um, leeuwensoorten. En, en ja. zelfs rotsmatig waar zijn er bewijzen voor gevonden. Maar toch uh, heeft het hem erg veel moeite gekost om dat uh, aan de man te brengen, dan kennelijk. Nou ja, kijk, wat de, wat de eye opener was, kijk, je moet zo zien, met, met, met die plaattektoniek, die, grote, die platen, die schuiven langs elkaar heen. Die schuiven, die, die, die, dat noemen ze transductie. Ze kunnen ook onder elkaar duiken. Dan is het subductie. Ja. Overal de platen die onder water zitten, die zijn over het algemeen dunner. Dan de platen die, net als denk maar aan een ijsberg, dan de vaste platen, dus de continenten. Ja. Dus een plaat van de zee heeft, die onder water ligt... die heeft de neiging om onder een landplaat ja. te schuiven. Dat en zo betreft, zijn er ook ja. De Mariana trog bijvoorbeeld. Dat, dat zijn die diepe pockets die daar ontstaan. staan. Maar hoe, heeft dat nou, hoe is dat nou bewezen? Want je hebt dus die, die naden van de honkbal... de, die, de, de Atlantische ruggen, we uh, worden ze ook wel genoemd... Uh, die liggen onder water en die naden daar wel permanent magma uit op. En dat duwt links en rechts... Het, het, het, de boel opzij. Dus mm -hmm. dat verschuift. Maar nou komt het. Hoe, hoe hebben ze dat bewezen? Je hebt zoiets als paleomagnetisme. Dat houdt in... Eh, als... Eh, als, zeg maar... gesteente stolt... Dan, eh, in dat, en in dat gesteente zitten... magnetische mineralen... dan wordt met het stollen... Wordt ook gelijk de polariteit van de aarde vastgelegd. Dus dan kan je daar welke kant noord is en welke kant zuid is. Okay. Maar de polariteit van de aarde verandert om de paar honderdduizend jaar of zo. Mm -hmm. Noord wordt zuid en zuid wordt noord. Dus dan is het niet zo moeilijk als je dan zeg maar, bij zo'n honkbalnaad komt... en je bekijkt uh, wat gaat er aan, naar de linkerkant heen wat gaat er naar de rechterkant heen. Dat, dat kan je een beetje vergelijken met de jaarringen van een boom. En toen bleek dat aan de linkerkant precies dezelfde ringen voorkwamen als aan de rechterkant. Ja, ja. Grijpen jullie wat ik bedoel? Ja, ja. Dat het, want dat gebeurt in het midden van de Atlantische Oceaan. Daar is zo'n rug nee, waar nee, het zo uitkomt. Tik het uh, maar in: paleomagnetisme dan, Ja, Ja, ja we ik heb niet... toevallig nog, ja, ik ben een beetje verslaafd aan een uh, Russische wetenschapper die in Korea woont. Maar goed, uh, Anton Petrov. En uh, hij post al vier jaar elke dag. Elke dag. Enkel ja. met kerst en nieuwjaar, denk ik dat hij niet, niet post post hij een tien minuten heel hapklaar uh, filmpje over astronomie en ook over de aarde. En soms komt ook... Hè, de aarde is uiteindelijk een planeet van uh, te midden van heel de astronomie, heel de, het heelal. En, ja. um, en inderdaad over, over, die, over die magnetische pool. Dus door bepaalde satellieten die nu de aarde ook uh, veel steeds beter kunnen monitoren en bekijken, zien... De aarde is helemaal geen... We hebben zo'n romantische voorstelling van de aarde, de binnenkant van de aarde is een bal ijzer, en, en dan is er een magma en dat wordt altijd zo cirkelvormig voorgesteld. Maar die magma kanalen zijn gewoon. Ja, de, zo, zo is er inderdaad, boven het regen, regenwoud is er een heel uh, uh, magnetische activiteit in de magnetische velden rond aarde. Ja, ja, in die magma, of in die, uh, zeg maar die asthenosfeer, dus ja. je hebt, je hebt een, een kern van ijzer en nikkel, mm -hmm. en dan heb je die, dat magma, die asthenosfeer, daar heb je ook convectiestromen. En die ja. convectiestromen die genereren ook hun eigen magnetische velden. Ja, omdat de aarde spint, en dan gaan die ja. metalen, die, die vloeibare metalen... Eh, we kennen allemaal onze fiets, en we hebben de dynamo, eh, eh, dan eh, krijgen we elektriciteit van, maar dat is ook ja. magne magnetisme. Ja, ja, ja, maar het is maar ook... ik enorm fascinerend dat ik dat op een uh, uh, heel late leeftijd, uh, dat mooie onderwijsschemaatje van die mooie ei, we kennen ze allemaal, hè, de doorsneden van de aarde, en dan elk ja. laagje van de apelsine of van de ui is een mooi cirkeltje. Ja, ja. ja. Hey, maar ja, helemaal het is niet, het is het, dat is een bloeber die links maar... en rechts uitwaait en... Ja, maar maar het, maar het ook blijkt dus ook... Dat, dat bijvoorbeeld, kijk, als twee, twee, zeg maar, twee continenten tegen elkaar om botsen dan ontstaan die gebergtes. Maar wat er bovenuit steekt... Dat, wat er onder zit, onder de aardmantel... Dat is, minst, dat is nog veel groter dan wat er bovenuit steekt. Dus ook, net als ijsschotsen... heb je ook in die mantel enorme verschillen in vastheid. En wat is vroeger? Ja, ja. mm. Dus het dat is... is best wel heel bijzonder, dat inzicht. En als je dan inderdaad dat paleomagnetisme bekijkt... Dan zie je inderdaad hoe fantastisch het zeg maar, uh, uh, bewezen is. En uiteindelijk is dus postuum Alfred Wegener uh, erkend als een groot wetenschapper. Helaas kan je als je overleden bent niet de Nobelprijs krijgen. Maar zou dat wel kunnen had hij hem zeker gekregen. Ja, ja. Maar het is nu ook wel zo... daar heb ik nu al een paar artikelen... en ik zal er eentje plaatsen in de show notes... dat de laatste jaar uh, de, de, de magnetische Noordpool flink aan het wandelen is. Die is nu intussen <laughs> vanaf... Ja, die is nu al ja, helemaal zeker. naar Siberië. Het is, het is 1600, 1700 kilometer verplaatst. Dat was vroeger ja. altijd al. Want piloten die moeten dus elke dag en om de zoveel uren zelfs... hun kompassen, magnetische kompassen, kalibreren. Dat is niet zo dat hij naar die Vlag uh, daar ergens midden op de pol. Nee, dus de, de, en nu is de kans redelijk groot, zelfs dat ze denken dat hij kan gaan flippen, want hij is nu wel uh, veel sneller aan het uh, wandering, zeg maar, aan het verplaatsen dan ja, ooit tevoren. Nou ja, dat, dat is ook de verwachting inderdaad. Als je kijkt naar hoe, om, om hoeveel tijd dat gebeurt, er zit wel veel variatie in. Maar in de laatste 2 miljoen jaar is dat al vele malen. In nee, de laatste 5 ja. miljoen jaar is dat al heel vaak gebeurd. Hij, verplaat, om paar ja, jaar. hij verplaatst zich nu met 55 kilometer per jaar richting Siberië, Hij is weg van Canada aan het gaan, dat <laughs> weet ik. He, in 1984 stond hij nog in Canada, op Canadees grondgebied. Maar nu is <laughs> hij ja, je, is Canada ja. beu. Je zal maar polsduif zijn, dan word je dat toch niet goed van. Ja. Je zal maar van Bachtum van, de Kuppen vertrekken in Vlaanderen naar Barcelona. En dan terug thuiskomen en denken dat je thuis bent. En je zit gewoon in, in fucking, ja, ik zeg maar iets, Rotterdam of zo. Ja. Ja, dus dat, dat is best wel een bijzonder gegeven. Daar sta je natuurlijk nooit bij stil, maar dat verschuift dat inderdaad, die polariteit. Ik vind dat wel heel, heel raar eigenlijk. Echt fascinerend. Ja, ja, het was... zijn allemaal, ja. je, je hoort, dames en heren, luisteraars, in deze wetenschapshoek van de praattafel worden gewoon je, je, je denkwereld, je leefwereld, wordt gewoon onder je voeten weggemaaid. En, en, en er ja, wordt een hele nieuwe onder het is, het is, het is, het is opgebouwd... Maar inderdaad, het, het, het hele concept tektoniek... het feit dat, je, dat, dat, je, dat wij met z'n allen uh, richting Amerika aan het gaan zijn... nu, as we speak, met de snelheid waarmee ongeveer je nagels groeien... dat gebeurt dus nu. Dat is iets om over na te denken. En dan begrijp je ook gelijk waarom we het niet zien. Het gaat ongelooflijk traag, maar in onze tijdspannen... maar uh, in, in, in, als je denkt in, in, in de tijd van, van het ontstaan van de aarde... in die 4,5 miljard jaar dat we er zijn... Is, is die paar de honderdduizend jaar die, die wij kunnen bevatten natuurlijk heel weinig. Ja. Maar het, het schuift heen en weer. En uiteindelijk zal het vermoedelijk wel weer één continent worden. Want het is dus begonnen met dat ene continent, Pangea. Dat mm -hmm. werd, toen brak in twee stukken uiteen. Ik dacht Gondwana en Australië. Ja, Australië heet dat geloof ik. moeilijk mm -hmm. woord. Maar dat, dat, dat blijft zo uit elkaar vallen en weer naar elkaar schuiven. Ik vind het, het is een... Ja, ja, fascinerend. Ja, het is fascinerend. Een levende planeet. Zo is het. Zeker. Dat. Nou, Kijk, maar, we de man, weet je al, Als er geen actie is, dan weet je hoe het er dan uitziet. Ja. Oké, okay, gaan we naar het... Wauw! Wauw! Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. De laatste inzichten. Dus hierna krijgen we nooit meer inzichten, lieve mensen... want je krijgt nu de allerlaatste. Voor goed gedaan. <laughs> Dit zijn de laatste inzichten. <laughs> ja, zeker. Nou, ik, ze, ik zie hier wel in het uh, wat dan minder leuk is... die, die, uh, die Kawasaki-achtige aandoening die door de corona oh ja. is ontstaan. Dat blijkt dus gewoon niet echt corona... maar dat is gewoon een heel nieuwe aandoening. Uh, waarschijnlijk ja. wel door hetzelfde virus. Dus het is echt een multitasker... En het heet ja. nu Pimps-ts. Nou, dat wordt een nieuwe meme die, in, die zich in ons hoofd zal gaan planten. Van je wil je kinderen toch niet opzadelen met Pimps-ts. <totst> Ja, pimps nee, nou, met één p. p he? He? <laughs> Niet pimps. <Ja. laughs> maar pimps slash ts. Het is een nieuwe ja, ja, ja, ziekte ja, ja, waarvan ja, we nou, denken... Het is een nieuwe ziekte waarvan we denken... dat die veroorzaakt kan zijn door het coronavirus. Klonk blablabla. Bla, bla. De ziekte dook ook op in Groot-Brittannië... Frankrijk, Italië, Spanje en nu ook in ons land. De symptomen koorts, buikpijn, laag zuurstofniveau... huiduitslag en oorontstekingen treffen jonge kinderen... en leken op die... Uh, ...van de Kawasaki. Nou jongens, uh, frisse boel. Ja, dat is niet leuk. Dan moet je naar het ziekenhuis, dan moet je je kind laten ontpimpen. <laughs> <Dankjewel>. Ja. <laughs> maar nee, dat is natuurlijk het is een heel nare uh, gebeuren inderdaad. Maar ja, ik, uh, ja, wat moeten we daarmee? Hè? Dat zijn uh, nare dingen, zoiets. Ik had mm. trouwens ook een artikeltje wat mij was opgevallen in het nieuws. Er is, uh, uh, nou, je hebt natuurlijk een paar van die blaadjes... ...waar de serieuze wetenschappers in, in publiceren... Uh, Waaronder de Lancet, dat kennen we allemaal natuurlijk. En daar blijkt dus een, een, een kanaar in te staan. En wel, een uh, kanaar? Ja, een, uh, het, een, een nep verhaal blijkt het te zijn. Ah, een broodje aap. Juist. En daar stond een fout artikel in met een enorme impact. Met in name. Lancet is dat heel pijnlijk, hè? Ja, want het gaat dus over uh, de, de werkbaarheid van uh, chloroquine en hydroxychloroquine. Dat is een antimalariamedicijn waarvan ja. men dacht dat het uh, zeg maar uh, gunstig zou zijn. Ja. En uh, toen, dat, uh, toen dat artikel uitkwam, heeft het ook gelijk uh, geleid tot uh, beleidsingrijpen. Dus uh, de, de, de, de, de, WHD, of, uh, de WHO, de WHO. Die had het ja, al die ja. gebracht En tientallen onderzoeken werden gelijk gestopt. Maar eh, omdat het dus eh, schadelijk zou zijn. Maar nu blijkt dat, het, dat, men, dat, dat eh, die conclusie gewoon voorwaardig is, want men weet het gewoon helemaal niet. Dus hm. de feiten waarop zeg maar, dat onderzoek is gepubliceerd in The Lancet, eh, waren niet onderbouwd. dat, dat, dat hm. het was gewoon een flauwekulverhaal van, van, van een stelletje mensen die dat gewoon gepost hebben. Het was, een, oh, ik zie het hier staan, gebaseerd op gegevens van een piepklein Amerikaans bedrijfje met de naam Circus Sphere, En die wat hebben verzameld. En uh, het kan nooit de juiste basis voor een publicatie zijn geweest. En uh, de, de, de, de verzamelde feiten bleken van geen kant te kloppen. Dat is nogal wat in, in notabene de, de, de Lancet. De, de, de, de, dat is uitzonderlijk. Dat is, uh, de, dat is eigenlijk ongehoord. Dus nu weten we eigenlijk nog niks. <gül> nee, dus moeten we die rommel nou slikken of niet? <gül> Nee, we, we, nee. Dus, uh, maar dus hoe een zo'n artikel dan zegt, maar de hele wereld bezig laat zijn met onderzoekjes en weet ik het allemaal. Ja, ja, en, maar eigenlijk zit Trump daar allemaal achter, hè, want die slikt hier allemaal elke dag. Hij heeft aandelen gekocht in de makers en nu uh, nee. hè, voor zijn pensioen ja. heeft hij helemaal, kan hij al die faillissementen betalen. Intussen hoor ik Ik misschien weer een vliegtuigmaatschappij starten, oh yeah. Yes, uh, intussen. Ja. Ja, intussen, hè, hoor je op de achtergrond, uh, heeft Martinez zich aangemeld. Dus we hebben nog een minuutje of twee om uh, de luisteraars uit te zwaaien. Ik weet niet wat jullie slotgedachten zijn. nog in deze 26e PraatAver podcast. Slotgedachten, nou alleen maar goede dingen voor het leven. Laten we hopen dat, uh, dat, we, dat ze gauw wat vinden, uh, dat, dat we gauw van die coronalende af zijn. Dat wens ik echt de hele wereld toe, want uh, ja. het is een uh, vervelende tijd. Zeker weten, maar, uh, ja, gewoon, uh, maar we zullen inderdaad meer op de kleur van onze drol gaan letten. <lacht> dat heb ik ook om te houden. Is van voor een of reden? Is dat wat is dat van mij bijblijft? Ja. <lacht> is die lekkere bruine kleur van onze drol. Juist, dat zijn van die inzichten, die, heb je, die krijg je niet zomaar. Dat is ja, leuk. maar... <lacht> aan de uitwerpsel kan men zien of men gezond is dat onthoud ik dus uh, prachtig we ah, ja, ja, ja. krijgen informatie van ons eigen lichaam zo is ja, nou, dat Absoluut. Hey, en zo, heb uh, ik, ja, zo heb ik ook een idee als je bijvoorbeeld hebt uh, vaak kan je ook aan de geur van je urine ruiken of je, uh, bepaalde, of je bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde wijn hebt gedronken Mm -hmm. Zeker. Of, uh, ik neem al een jaar pijnstillers en ik ruik, mijn urine ruikt als een chemisch uh, laboratorium. Echt ja. waar. Zeker. Mijn, mijn urine is anders gaan ruiken, dus tussen alle gekheid... Mijn urine, ja. ik ruik dat medicament. Nou, misschien volgende keer eens over urologie praten. Boeiend. Oh, ik zou daar liever over de reuk zien, maar goed. Oh, ja. Uh, nou ja, er loopt nu een serieus onderzoek waarbij honden getraind worden om coronapatiënten te herkennen. Hoppa, oh, ja. kanker ook. Er maar... zijn ook bij kankersoorten en zo, honden kunnen ja. dat opsporen. Ja. Hé hey jongens, uh, we zijn er bijna doorheen, want uh, ja, hij heeft ook maar zoveel tijd natuurlijk. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt om te luisteren. Zoek ons op, geef ons punten, geef ons sterren. Evangeliseer ook, uh, <lacht> laat andere mensen weten van ons. Uh, je Zo kan is het, dat. Je kan en ik ga er dan uit met het laatste woord, is het van? All right, nou, uh, dan ga ik dan. Mario, op... bedankt uh, maar weer. Blijf ja, vooral ja. heel hard bezig in Rotterdam en wij spreken jou woensdag. Ja. Yes. Ja hoor. Is het van Salukus? Salukus? Hey, kan ik dat wij hier zeggen? Ja. En hier zijn mijn laatste woorden. Oké, okay, er komt er nog een, Mario. Let op, komt er nog een. Hoor. Op het puntje van mijn stoel. Het laatste inzicht. Er komen geen nieuwe meer. We zijn volledig klaar. U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag Podcast.